Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kano-tocht op het Veluwe meer is geëindigd in een drama. Een Duits gezin maakte een tochtje met een kano die ergens op het meer is omgeslagen. Je hoort een verslaggever van Omroep Flevoland. De moeder en haar dochter zijn levend gevonden en ze zijn gebracht naar het ziekenhuis. Maar de vader en hun tweede kind zijn niet gevonden. De zoekactie of de verschillende hulpdiensten zijn gestopt eigenlijk met de zoek... Actie, en zijn overgegaan naar de berginsactie, zoals het heet. Inmiddels weten we dat de moeder is overleden in het ziekenhuis. De vader en het kind worden nog vermist. De kustwacht gaat ervan uit dat ze zijn verdronken. Een dochter heeft het wel overleefd. Zij ligt nog in het ziekenhuis. Hoe de kano kon omslaan is niet duidelijk. De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van een spitsnuitdolfijn klom... is weer vrij. Wel is ze nog steeds verdacht. De beelden van de gebeurtenis verschenen op sociale media... De de vrouw kreeg daardoor veel boze en bedreigende berichten binnen. De politie riep mensen op daarmee te stoppen. De Amerikaanse president Biden heeft corona. De symptomen zijn mild en alles gaat goed, deelt hij via Twitter. De president zit in isolatie in het Witte Huis en werkt vanuit daar gewoon door. Een PR-momentje in India is nogal misgegaan. Een regionale bestuurder bracht een bezoekje aan een riviertje dat onlangs was opgeknapt. En om te bewijzen dat het water hartstikke schoon was, nam hij er onder toeziend oog van de pers een flinke slok water uit. Hey. Nou, zo heel schoon was het riviertje nou ook weer niet. Want na een paar uur kreeg de bestuurder ontzettend last van zijn buik. Hij moest per helikopter naar het ziekenhuis. Daar heeft hij even gelegen. En inmiddels gaat het wel weer met de man. Het weer in de loop van de avond op steeds meer plaatsen droog. Morgen zon en bewolking door elkaar. Later op de dag kan het in het zuiden wat regenen. Het wordt 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A22-Beverwijk richting Velze dicht bij de Velzer-tunnel. Er is schade aan de Velzer-tunnel. Die blijft daarom dicht tot 10 uur vanavond. Je kan omrijden via de A9 via de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. gaan nou, naar de nieuwe single kunnen we hem weer, uh, weer een paar keer draaien. Deze Mr. Warnerman van Light by the Sea. Want uh, ze zijn weer uh, actief. En bovendien 4 augustus mogen we hem ook uh, draaien. Want dan zit Davy Knobel van uh, Light by the Sea bij ons telefoon is in de uitzending. Dus um, we gaan ook uh, dan die nieuwe single laten horen. C'est le voyage heet die. En ik heb hem al afgeluisterd, maar hij is... Iets anders als deze Light by the Sea, Mr. Wonderman. Um, goed, dat maakt, maakt op zich niet zoveel uit. Bovendien, als we het dan toch over de Light by the Sea hebben... Uh, vorig jaar hadden ze al Only, makes, uh, only Death Makes Icons, zo heette uh, de album... Um, die moesten ze op een gegeven moment, uh, die tournee, die moesten ze op een gegeven moment ook weer een beetje uh, aanpassen. Vanwege de covid-maatregelen die genomen worden. Maar daar komt verandering in, want ze zijn uh, behoorlijk uh, bezig om daar uh, alweer uh, de nodige optredens uh, bij te gaan doen. En een van de optredens is bijvoorbeeld uh, in Husen. Uh, dat schrijf je dus met h u i en dan twee keer de SEN. Dat schijnt ergens in Gelderland te liggen of in Brabant. Daar moet je het zoeken. Uh, daar zullen ze under die Milky Way uh, bij dat festival zullen ze te zien zijn op 2 september. En jawel, uh, ze gaan ook in het uh, paardcafé gaan ze optreden. En dat gebeurt op 4 november. Dan schijnt er dus ook nog een, uh, een aantal optredens in, uh, in de rol uh, te zijn. Bijvoorbeeld op 29 oktober in de Blue Collar. Dat is een speciale Halloween show. En als je goed naar het album luistert van Only, May, Only Death Makes Icons... daar zit ook een soort sprookjesachtig nummer zit daarin verstopt. En zal ik even kijken welke dat ook is. Want volgens mij heb ik hem hier ook nog ergens staan. Uh, dan moet ik even het album er even bij pakken. En dat uh, is uh, toch altijd weer even een hele duidelijke opgave. Um, Hollywood Vampire, dat uh, nummer dat refereert uh, juist aan dat hele verhaal van de, de Halloween Night. 29 oktober dus in de blue collar in Eindhoven. Dus dat is een beetje globaal van wat ze dus de komende tijd uh, gaan doen. Ik zei, uh, we hadden net in het vorige uur Lucas Thijs. Hij maakt onderdeel uit van Patterson... En dat is ook een aardige band, moet ik zeggen. Zo niet. Sterker nog, het is gewoon een popgoeie band. Want anders had ik het niet uh, gedraaid. Het uh, nummer IOU is al op single uitgebracht. En het komt van de EP zelf, die eerder dit jaar is uh, verschenen. Patterson, dus. Postpunk van de bovenste blank, mensen. Materiaal. Want eerst hoorde je Patterson. Dat is een Rotterdamse postpunk-band waar Lucas Thijs een van de hoofdrolspelers is. Maar die had ook nieuw materiaal uitgebracht de afgelopen tijd. En dat was de reden waarom we ook Patterson er dus even bij halen. Want die Lucas Thijs die maakt daar dus onderdeel van. En dit was oh, Eruption it. Artistiek, ook uit Rotterdam met Hi Ha. Ga je even wat verklappen. Als je morgen uh, om uh, ongeveer een uur of acht gaat luisteren naar Even Wat Hars, dan ga je dit horen. Ze vinden bij Radio Spannenburg. Spannend, dus. Tot de met. En collega Henk Jansen mag uh, dan uh, met uh, Mariska Lialing gaan praten. En dan weet je het wel. Dat is Von V. Dit is dus de nieuwe single Turmoil Turmoil. Maar goed, dat is even genoeg vrienden. Want dat is volgende week bij ons in de uitzending. En dat komt enigszins gelegen. Want dan hebben we ook nog een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Maar omdat we Henk de eer gunnen, doen wij nog even het met deze fijne single... Ontzettend veel streams heeft opgeleverd. En ik denk eerlijk gezegd, zouden wij daar ook nog een beetje een rol in hebben gespeeld. In dat opzicht. Overly Remember van Von V. In 2021 hebben ze dit uitgebracht. Ik zie het alweer helemaal voor me, hoor. Een beetje touw trekken rondom 3 voor 12 Noord-Holland en 3 voor 12 Leiden. Want uh, die zijn er altijd mee bezig. Lijkt Mellen wel, want die, uh, die hebben hetzelfde verhaal. Uh, 3 voor 12 Leiden en 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, vissen in 25. vijfers, dat geldt ook uh, voor Paul Naar de Maar uh, we hebben Smee aan de telefoon. Goedenavond. Hey. Ja, uh, ja uh, Esme en ik, ik uh, dat gaat al wat, uh, wat langer uh, terug, want uh, we, we zijn ook elkaar uh, regelmatig uh, tegengekomen in het uh, muzikale gedeelte. Sterker nog, je bent hier ook ooit nog eens een keer in de studio geweest. Ja, klopt. Dat is wel een tijdje geleden. Ja, dat was nog met uh, Lisa Rietveld, beter bekend als Leah Rye tegenwoordig, maar toen nog handelend onder de naam Lisa de the Lumberjacks. Yes. Dat is al wel in een tijd terug. Ja, dat is zeker wel, um, oeh, ik zou niet eens weten in welk jaar dat is. Dat ja, ik denk, ik denk een jaar of uh, vijf, zes terug, denk ik. Zo. Dat denk ik ook. Ja, dat, dat, dat moet bijna wel. Uh, maar uh, jullie zijn, want uh, trouwens, uh, Bono Heiken is hier ook nog wel eens uh, geweest. Maar dat was uh, samen met, uh, met Kai. Kan ik me nog herinneren, die is hier nog uh, uh, geweest. Dat, dat, dat klinkt heel logisch. Ja, hè, dat klinkt ook heel logisch, maar diezelfde Bonno, uh, ik heb hem ook nog eens een keer uh, in de hoedanigheid van dan waren ook nog eens een keer gesproken, uh, maakt ook onderdeel uit van jullie band. Zeker, ja. Zeker. Ja, oh, ja. Bonno en ik zijn eigenlijk wel echt, uh, wij schrijven samen alle liedjes en. Uh, zijn, zijn jullie eigenlijk uh, een beetje, uh, de, de, de, ja, je, de, er is nog een derde, die is er ook nog bij, maar um, ja, het klinkt zo lullig voor die derde, derde dan, maar, uh, maar zijn jullie met z'n tweeën dan zo intensief bezig om die, om die nummers uh, te schrijven? Hoe hoor ik je dat nou goed zeggen? Uh, ja, ja, bonnen schrijven ik schrijf natuurlijk samen een netjes, ja. ja. Ja, zeker. Ja, maar hoe lang ken je hem al? Want uh, dat gaat ook ongeveer uh, terug, denk ik. Uh, nou ja, we hebben elkaar op school leren kennen. Dus ik denk uh, uh, ook al een jaar of zes, vijf, zes. Ja, dat ja. Moet, moet haast wel. Uh, ja, cons cons zes conservatorium zes. Halem, uh, zo, als ik het uh, goed uh, begreep heb. Ja, klopt. Ja. Uh, nog iets anders, voordat we echt uh, even over pandanar weer gaan praten. Ik, uh, ik had uh, net in het, uh, in het eerste uur nog iets van de stream. Maar daar bemoei jij je ook mee. Ja, ja. ja, daar speel ik uh, uh, sinds en uh, Urgel en Ving daarin. Dus ik doe de backing. Ja, um, uh, is dat, uh, ja want het is een heel apart project. Daar uh, zing jij samen met onder meer Rona Rode. Die komt trouwens uh, volgende baan uh, hier bij ons uh, spelen. dus uh, oh, leuk! Ja, ja die, die komt ook. Um, één Jan Stromer. Ja. ja. Wat is het eigenlijk voor een gezelschap, uh, de stream? Um, nou, Jan Stromer is eigenlijk de stream, dus hij uh, heeft al tien uh, jaar dit project, misschien ietsje langer. Ja. En hij schrijft alle liedjes daarvoor en sinds uh, een jaar of zeven hebben we echt een vaste band. Ja. En ik ben dan onderdeel van de band. Ja, ja. Uh, en ja, we maken albums en uh, theatershows. Ja, want uh, niet zo lang geleden hebben jullie Nature Calls in Leiden gedaan. Ja, dat was vorige week, dat was super leuk. Dat was een, dat was een, uh, een, een combinatie met uh, natuurkunde-studenten, omdat het dit jaar is het, uh, het jaar van science in, in Leiden ja. uh, van de universiteit. En vorige week was er, waren er allemaal wandelingen langs de. Uh, muurformules van Einstein, uh -huh. uh, want Einstein heeft ook in Leiden gewoond uh, <laughs> en die uh, gewerkt dus ook. Ja. En hij, um, wij, uh, Jan Stromer had dus een hele show geschreven op muurformules en op uh, ja, hele nieuwe muziek heeft hij allemaal geschreven. Ja. En dat was toen uitgevoerd samen in combinatie met uh, de, de studenten die allemaal het uh, gingen doen enzo. Ja. Een show met muziek en theater en natuurkunde? Ja, nou ja, dat, het, het is heel apart in ieder geval, maar uh, de wetenschappelijke benadering voor Panda Noir, om weer even terug te gaan naar Panda Noir, die is uh, niet aangetoond of uh, wel aangetoond? Eh, uh, nee, nee. Ja, weet ik niet. <laughs> Dat is een hele leuk... Ik ja, ja, ik denk... Ik, ik, ik gooi het ik even op deze boeg... Uh, weer van ja, van en waar. Ja. Um, want want het, het verraadt wel het een en ander. Want ik heb ook weer uh, vandaag eventjes... in de, in de mail uh, zitten kijken. Uh, het, het sluit allemaal wel op elkaar aan. hè? Want de, de EP... Uh, die, die is een aantocht. Ja, zeker. Veel, veel ja. Being Wise heet die hier. Um, ja, veel being wise. Ja, want al die nummers die u tot dusver uitgebracht zijn, hebben daar allemaal mee te maken. Ja, zeker. Ja, het zijn echt liedjes die ik heb geschreven. Uh, ik heb dan mijn teksten geschreven en die gaan dan echt over, uh, uh -huh. ja, over je twintig jaren. Dat je gewoon uh, heel veel domme dingen doet, maar ook hele slimme dingen doet natuurlijk. <laughs> en dat je gewoon alles doet om, om maar dingen te leren. En ja. om maar te bedenken of te hopen dat je wijzer wordt. Uh, maar dat is like, vaak dus niet leuk. Ja, natuurlijk word je wel wijzer, maar dat dus, uh, ja, je ja goed meemaakt. Ja, want Black, dat voor die tweede single die jullie uh, na Jovan tour hadden uh, uitgebracht... dat vond ik ook zo'n zo uh, eentje met een bepaalde lading hebben. Uh, dat, dat, dat was van ja, uh, of was het nou... Ik, of drunk, één van de twee, want misschien haal ik het door elkaar hoor. Uh, dat je dan op een gegeven moment uh, iets, iets doet... Uh, en dat je dan uh, dat je achteraf de, dan de, de misschien... Uh, hè, je wil iets graag, maar het is beter om het niet te doen. Zoiets. Ja, dat was wel drunk. Ja, ja zie je? Dat was drunk. Ja, ja. ja ik haal het dus door mekaar, maar ik wist dat het, uh, dat het ergens bij een van die singles was. Zat dat uh, verborgen? Ja, nee, het gaat eigenlijk. Alle liedjes gaan wel echt over, over dingen die je meemaakt, of dingen die je wil, wil proberen te doen. Maar dat, ja, je bent gewoon nog heel erg uh, jong en onbezorgd, Dus je doet het maar gewoon. Maar je weet eigenlijk helemaal niet of je het goed doet. Vaak, uh, hmm. vaak ga je dus ook wel op je. Op je plaat. Ja, nou, dat, maakt ook, dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, jullie zijn, wat dat betreft, best wel wijs geworden. Uh, want, uh, in, ja, want kijk, als je op een gegeven moment toch uh, singles uitbrengt. en het zijn tot dusver eigenlijk allemaal verschillende soorten singles. dat bewijst, naar mijn idee, van dat jullie toch uh, redelijk muzikaal uh, uit de voeten kunnen komen. en uh, behoorlijk wat stijlen eigen hebben gemaakt. Want Young One Do is behoorlijk pittig. En deze is uh, die eraan uh, zit te komen die we straks gaan draaien, is weer een beetje van het uh, dansbare soort. Ja, ja, nee, ja dankjewel. Ja. Uh, ja, dat zijn we ook. We zijn natuurlijk ook wel uh, echt muzikanten die veel alles binnen de indie rock en indie gewoon wel echt heel erg tof vinden en ook moeten maken. Dus dat uh, ja, wij we maken wel, ja, wij maken alle liedjes en we, we spelen ook alles zelf in en alle sound is toch wel echt ja hetzelfde. Ook al is het soms wel een beetje een andere ander BPM of een, ander, een andere feel van het liedje. Ja. Uh, Light, Me, Light Me Up, dat is de nieuwe single. Uh, waar gaat het ja. over? Uh, nou, Light Me Up gaat eigenlijk over dat je, uh, dat je achter elkaar aanrent. Maar dat je ook aan het verstoppen bent voor iemand. Mm -hmm. en het gaat dan echt specifiek om één persoon. En dat je, uh, dat je om elkaar heen draait. Maar dat je ook eigenlijk alleen maar op diegene wil... Focussen. Dus het is eigenlijk een beetje het spelletje van uh, ja verliefd zijn, maar toch ook nog wel dat liever niet nog niet willen. Of ja, een beetje om elkaar heen draaien en op elkaar, uh, achter elkaar jagen. Ja. Daar gaat het over. gaan het over. Oké, okay, uh, panda aan Waar zijn jullie te vinden op de digitale snelwegen? Uh, nou, je kan ons natuurlijk vinden op social media. En vooral ons Instagram zijn we lekker actief in. Uh -huh. dus, uh, dat is Panda X Noir, maar als je Panda Noir heet, dan kom je er wel. Ja. En uh, ja, op Spotify kan je onze, onze muziek supergoed horen, okay. luisteren. <laughs> ja. Dus er zijn verschillende soorten manieren om de muziek van Panda Noir te vinden. Dan is het nu tijd voor Light Me Up, de single die morgen dus uitkomt. A little part of mine Walk the streets, forget them Just feel the thrill Cause Amsterdam so is where my Er is dus ook nieuw materiaal van deze Dylan van Dam onderweg. Niet te verwarren met Marcus van Dam. Die net even een draad uh, weg aan het grof is. Het zijn geen familie hoor. Het dus is, uh, is uh, toevallig dezelfde achternaam dat ze die uh, hebben. Another Lover. Een van de singles die hij heeft uitgebracht. Uh, daarvoor hoorde je de nieuwe single van Panda waar. Die morgen dus uh, te horen en te vinden is op de verschillende streamingsdiensten. Dit is ook heel fijn, want dit is de laatste van Loop. En het nummer dat heet Better Off. Would you agree we're both better off? No in line. Normaal gesproken sluit ik ermee af. Maar dat gaat uh, straks uh, niet gebeuren hoor. Nee, uh, dan wordt het nog uh, even een fijne klassieker erbij gepakt. Uh, ook met de, de stem van Frank Bond. Maar dan met een totaal ander nummer. Dus dat uh, is eventjes voor de mensen die daarop zitten te wachten. En dat is van een album van tien jaar terug. Maar die is nog steeds klassiek genoeg om gedraaid te worden. Loop hoorde je daarvoor met Better Off? Ook een band die uh, behoorlijk bezig is uh, geweest uh, de laatste uh, tijd. Is. Uh, um, Three-point-lening. Ik krijg het zowat, uh, zowat, uh, zowat niet weg. En uh, dus niet zo lang geleden hebben ze een uh, release-show uh, gegeven. Daar uh, was 3 voor 12 uh, Noord-Holland uh, ook uh, bij. En uh, dan hebben ze toch, uh, nog, uh, er uh, toch best een uh, redelijk goede indruk achtergelaten. In dat. Uh, in dat hele verhaal. Je moet het maar eens nakijken. Uh, ze maakten de hooggespannen verwachtingen waar. Uh, staat er in het artikel van Sander Zwikker... op 5 juli 2022. Um, en alle reden toe... want dit is natuurlijk ook... poep, goed. Om eventjes te noemen. We moeten er natuurlijk wel wat uit die toverdoos gaan komen. Gleaming Eyes van dat album Shadow Work. de 3 point landing. Het zou mij niks verbazen als dat wel heel raar moet lopen als niemand dat verderop weet te pikken. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma. Die klassieker die staat op het album Actors and Liars en ik heb ik het alweer Alaska, dus opnieuw andermaal verbond in de gelederen. Um, waarom? Uh, er is van alles en nog wat weer een uh, Volendam aan de hand. En dat heeft te maken met uh, de eerste editie van Sounds, En dat komt uh, min of meer een beetje uit de koker van Roy de Smet. Dat is een collega radiomaker. Maar ook een muzikant. En we hebben hem niet zo lang geleden hier ook in de studio gehad. Uh, hij is een van de, de mensen van Pierce Songwriters Guild. En die hadden uh, daartoe besloten om sounds uh, te gaan maken. En dat is uh, dan voor de piers. Daar kan je dan uh, gaan kijken... ...wat uh, betreft uh, wat dat uh, te doen is. En dat is uh, een plek voor zangers... ...zangeressen, dichters en acrobaten. Nou ja, zo omschrijft Roy dat dan... Uh, ...daar is net zoveel fysieke ruimte voor... ...op het podium... ...met eigen nummers of covers. Dus uh, je kunt daar uh, heel goed uh, terecht... ...als het uh, gaat om... ...dingen uh, mee te maken... Die uh, van de Peers Songwriters Guild afkomstig zijn. Uh, de eerste is uh, geweest. En de tweede die komt eraan. En dat is elke zondag tussen twee en vier. Dus uh, hup hup. Gewoon lekker naar Volendam. Uh, de laatste is uh, deze van Alaska. Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. I'm to you.